Vandaan vliegen zijn meeuwen wit, wolken verdreven door lange regen. Ik kampeer aan de rand van zijn lijf. Daar alleen zijn tentstok, wat keukengerij, beide zijden onbemand. Vogels die nog vasthouden. Kwetterend kabaal. Dan leg ik het zwijgen op. Scharrel wat vrienden bij elkaar. Verhuis. Tenslotte. Naar de lichtste plek. Dan tegelijk. Een toekomst. Vanaf nu wilde ik gaan reizen, dacht ik. En legde haar op plekken neer onder de volle bomen of in het geurend hooi lang in de hoeken van de wegen wachtend op de piepende auto's of met het hoofd op tafel in een luidruchtige kroeg. Dan weer stond zij en zag het landschap veranderen. Passagiers, de rijders, de thuisblijvers. Zij schreef vurige brieven van gemis. Maar ook hoe de maan haar achtervolgde of het konijn in de wolken. Ze had geen koffer vol, maar haar handen waren nooit leeg. Waterstil. en daaraan voorbij het dunne witte vlies waaronder het gras sterft een klein vrachtautootje staat in het midden een happer roerloos Een bak is gespitst in de grond. Achter de boom twee mannen in het oranje. Veilig in de bus langs zij. In de deur een jas. Aan een haakje. Opeens beweegt die happer. Zijn arm strekt en rekt met veel misbaar. Een man stapt uit, luid pratend in zijn mobiel. Een hondje drentelt, dan de schoolkinderen en hun moeders, zodat de mannen uitstappen en tegen de bus aan leunend sigaretten maken en mooie lachjes staat weer stil. Als de straat weer leeg is, beginnen ze met hun bootrammen. In de bus hoor ik ze grinniken over het bruine gras en het roerloze water. En het vlies scheurt langzaam. Ik zou willen dat dat zomer was, dat ik eindelijk zou doen met woorden wat woorden met mij deden, zoals ik eindelijk zou moeten doen met liefde wat liefde met mij deed, en dan ten lange leste zou het mij met even zijn woorden en liefde. Ik zou in een heldere kamer staan en zonlicht zou om alle hoeken schijnen. En opeens zou ik zien hoe ik zelf daar binnen stond en heel gelukkig was. Al die tijd dat ik daar leefde en nog niet wist wat ik moest doen. Behalve dat, het zo achterloos noemen van mijn naam, het als weken geprobeerd heeft mij te duiden, of voorheen ook wel, zo nadrukkelijk mij plaats gaf. Het liefst op het lage krukje naast haar. En dat ik nu al Ga zitten en omhoog kijk, behalve haar vertaling in de melodie van toen, haar huisland en al het gebeuren in die weide, nergens, zo groen als daar. En doorgaan met praten terwijl ik in de gang sta. Behalve dat zacht aanraken van koude wang op haar warm gloeien, druppels aan haar neusje, is er die intense blijdschap als ze mij ziet daar. Op kouze voeten bijna, tegen haar aan, in de deuropening, in haar weiland. Misschien schrijf ik het eerste hoofdstuk. Terwijl ik land van water probeer te onderscheiden. dan de lucht nog en de vaas op de ruit een beetje zoals de serveerster die van achteren heel licht roze getint slank lijkt maar dan van voor opeens enorm, evenwel dezelfde fletse kleur. De mist, zegt ze, maakt het koud. Ik sta met mijn jas los. Moet je ver, zegt ze, maar ik zou zomaar daar kunnen blijven, omdat ik de heuvels herken en de zachte sproetjes in haar gezicht. Waar is het punt van waaruit ik opnieuw begin? Daar tegen de heuvel, zonder te zien wat er achter ligt. Dan in mijn hoofd de beelden van stromend water schaapje op het droge of rood zissend lava dat zich een weg baant door mijn voeten daar tegen het hek waar langs mijn lijf zich duwt Van de zachte terugkeer van een gespannen veer die hij naar achteren trekt. En dan met een grijns loslaat. Daar, tegen de warme bedding van het losgelaten lijf. damt nog van vurige tongen, grazend, alsof de trek nog nooit gestild wederom langs het heuvelpad zich omhoog slingert. Als ik dit nu tussen haakjes zeg Is het bijna alsof het er niet staat Het is in ieder geval niet erg Niet serieus En u belooft er niet op terug te komen U vergelijkt het niet met een gebruiksaanwijzing Of een toelichting het is ook niet grappig ik doe gewoon alsof het niet van mij komt deze tekst deze angst dit gebots tegen de beschermde lijn van een krom zwart streepje dan pas helemaal aan het eind weer Weet u dat hij er staat? Ik vloei nog wat over. Ik mors nog wat. Ik strijk met mijn vinger langs. Alsof ik uh, mijn mascara-orden, die als altijd in klonters en met vegen onder mijn ogen belandt. En dan strijk ik met vieze vingers weg zodat ik huilerig lijk en slecht uitgerust en slonzig, vage tekens van verzet, volwassenheid, verlangen, handen afvegend, aan de zijkant van mijn lijf. Waar dan, zei die vaste bezoeker, een trouwe lezer, ga je overschrijven? En ik bezoedeld nog droomde. Over uitzicht op water. Een witte wanden hoog en ranke stapels wit papier die steeds kleiner werden. Er ligt, zei ik hem, nog een heleboel. Maar mijn voeten schopten tegen gekreukelde ballen. Mijn hoofd lag op mijn handen, geraakt door een scherp gevouwen F-16 van de werktafel. Zwarte druppels, door het raam muren van steen. Mijn dochter is steeds aan het schrijven, zegt mijn mama. Misschien ken je haar wel. Ik buig mijn hoofd bijna tot in haar schoot. Ik wil nu dat ze me streelt. Ik roer haar koffie. Dat is niet mijn service, zegt ze. Het is niet haar service. Het is geen wetshoot. Ik ben niet haar dochter. Ik ben de hulp, misschien kapste de nicht uit Friesland of haar zusje met wie ze laatst over de gevoeligheid van Haid sprak ik ben haar moeder altijd in het zwart ze houdt van me wie ik ook ben Waar ik ook was, welke regel ik ook met moeite vandaag uit me pers. Ik wacht tot ik opnieuw geboren Soms is de tijd tussen de ene afspraak en de andere groter dan de daadwerkelijke limiet. En ook de afstand tussen beide markeringen is opeens niet meer de lengte in kilometers maar een ellenlang verhaal dat hij met verven vertelt zelden ken ik niet de afloop mijn beginpunt is altijd nieuw Een blik uit het raam, een omhoog krullend vel op tafel, een knarsend geluid uit het vooronder, de zoete, weeën geur uit mijn gevulde trui, de halve peer nog van drie dagen geleden, Met schokjes leg ik alles vast. Alsof ik achter de montagetafel de golfjes lokaliseer. En weer in beweging breng. Hij leeft nog. De meters slaan uit. En opnieuw loopt hij. Film. En langs de dagelijkse beelden, die soms worden uitgerekt tot langer en groter en meer, beweeg ik mee. Vingerlentes, handgebaren, open mond en benen over mijn schouders.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 het venster en dan bloot misschien, zodat uw vinger kringetjes kan trekken over het glas.